Het protest tegen de Chinese overheersing van Tibet. Zeker hen zijn overleden. Het is voor het eerst dat monniken in de hoofdstad Lhasa deze vorm van protest overnemen. Regisseur Paula van der Oest gaat een film maken over Lucia de Berg. De opnames van de film staan gepland voor begin volgend jaar. Lucia de Berg zat zes jaar lang ten onrechte in de gevangenis. De verpleegkundige was veroordeeld tot levenslang met tbs... voor de moord op vier volwassenen en drie kinderen... en voor drie pogingen tot moord... In 2010 werd ze vrijgesproken. Het weer, zonnig met hier en daar wat bewolking. In de middag in het oosten en zuidoosten een kleine kans op een bui. Het wordt 17 graden op de Wadden tot 24 graden in het oosten. Dit was het nos Journal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A77 tussen Knoop het en de Duitse grens. En op de A79 tussen Maastricht en Heerlen.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 nummer 3 van deze toch al uh, gedenkwaardige tweede Pinksterdag bij de Pinkster races. <coughs> ja, uh, we hadden net de GT de Dutch GT Championship alweer uh, gehad met als uh, winnaar dan moet ik even heel goed nadenken Henry Schoenbrink zeg ik het goed? Zou eens allemaal kunnen uh, dat, uh, dat hebben, we, hebben we gezien tenminste als er uh, geen uh, rare fratsen was, want Willem uh, van Dinsen wist nog uh, te melden dat er nog een, een, een zaak uh, was zeg maar voor uh, de sportcommissaris en de wedstrijdleiding, omdat hij misschien iets had uitgehaald wat niet helemaal goed was uh, nu gaan we zo dadelijk ons uh, opmaken voor uh, de uh, Radical Race die gaat over 50 minuten, dus dat zal uh, toch een flink uur van deze van dit gedeelte van deze uitzending in beslag gaan nemen voor dit gedeelte dan straks tussen 12 en, uh, en 5 gaan we gewoon vrolijk verder op deze Tweede Pinkse dag. Uh, want ja it, uh, it, er zit nog een uh, een hoofdrace van uh, de Dutch GT nog aan te komen. Dus in die zin kan er nog van alles en nog wat uh, gaan gebeuren. We begonnen met Excused en Automobile. Het zijn toch een beetje de vaste onderdelen van, uh, van zo'n zo autosport. Hè? Yellow met de, de race. Dan hadden we George Harrison met uh, Faster. Of Faster, hoe je het maar noemen wilt. En deze dus uh, van Excused. Een bandje uit de uh, Permanente omgeving met Automobile. Dat vind ik toch altijd wel leuk als we ook elke keer dit soort uh, nummers uh, mogen weg. Uh, draaien op, uh, op een raceweekend als deze. Neem niet weg dat we ook eens eventjes weer een uh, kijkje in de keuken nemen van, uh, van deze dame. Hoewel het is al een uh, tijdje uit hoor, 2008, maar ze beweegt zich nog uh, als een jonge dame van 25. Hoewel je dat er niet zou uh, geven als uh, als je er uh, op het podium ziet voortbewegen. Ik heb het over Madonna en in... Give It To Me. Ja. Watch this. Right. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Right. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Right. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Right. Right. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid. Get yep. To get the right. ze, de kosmische carnaval en de uh, Kingmaker was dat. En daarvoor hoorden we Madonna met uh, Giving to Me. Give it to Me. Zoiets. Dus. En uh, dat bracht de tijd alweer op uh, kwart over elf. En het is weer uh, tijd om eens even een kijkje te nemen op het circuitpark Zand. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En over Kingmakers uh, gesproken zitten ze ook in uh, de Reddercol ja. Ja, GT-klas of zo? Sorry, ik hoor daar even iemand vroeger, uh, ja. Was er iemand aan het niets of zo, uh, Willem? Dan uh, heb ik iemand flinke holy ik. hoorde het ofzo, ik, ja, ik denk wat is dit? Maar goed, uh, ik zei net, uh, zit er ook als het ware, even refererend aan het plaatje wat ik net gedraaide, een Kingmaker in de Radical serie vandaag. Ja ongetwijfeld, uh, hebt, uh, want uh, Kingmaker, <laughs> ik zeg gewoon ja. <laughs> ah, nou nee, dat is goed, maar ma maar niet uit, drie slag uh, vier wijd, dat is voor jou ook niet onbekend denk ik. Hè? Ja, maar dat, dat gaat over een paar weken. Dat is goed. Met de uh, autosport nog. Uh, de vrienden van de Dutch GTI ja, hadden wel gemeld. Net nog even met Nick en uh, Max uh, gesproken. Ja, Nick uh, laatste ronde. Uh, rustig aan gedaan, want hij voerde dat hij lekker band had. Blijkt uh, uiteindelijk toch goed zo te zijn. Maar toch als uh, tweede vriendinster. Nee, hij was er van overtuigd dat hij de toch niet meer kon pakken. Dus... Max, uh, ja, die nog steeds uh, gesteld komt van uh, de wereldstart uh, die, die had. ja had. Niet hij alleen, iedereen natuurlijk. Maar goed, uh, vanmiddag hebben we daar weer een race. En, uh, ja, allebei de jongens uh, natuurlijk uh, vol vertrouwen uh, vanmiddag ook aan de start. Uh, hoewel uh, ja, met de banden toch het verhaal... Uh, Nick, uh, die had, zoiets van uh, banden, waren nu al uh, zo goed als gezien. Nou, de middagreis nu uh, twee... Uh, Twee keer zo lang, dus uh, gaan we afwachten hoe dat gaat. Uh, als het zo gaat zoals het nu gaat met het weer, uh, dan zal het mij vallen. Op uh, de mist, uh, die heeft gedacht: van, Nou, ik heb ook even uh, pauze gehouden, ik kom weer een beetje terug, het koelt weer wat af. Uh, ja. Nou, voor uh, verschillende factoren is dat prettig. Uh, Kijken we even naar de radicals uh, natuurlijk. Het startveld van, nou, wat zijn het? Ik tel heel gauw hoor. Ja, ik zie het, 27 auto's. Nou, niet echt. Uh, de keep, uh, met de aan de leiding daar, ja, hij blijft toch wel een, een beetje king, heer en meester hier uh, in die reddekost, uh, hij had al de pol, uh, nu ook, weet uh, aan de leiding, uh, Stuart, Mosley Op de tweede plaats uh, zien we terug, uh, ja, daar staat hier Alex Mortimer, maar ik weet niet wie er achter zit, want uh, er zijn eigenlijk iets uh, die met de tweeën rijden. En daar, daar zien we uh, Dean Stoneman uh, terug, Dean Stoneman, uh, dat verhaal heb ik gisteren al uh, dat vertelt toch wel uh, ja, indrukwekkend. In die klasse hier rijdt ook het uh, Nederlands kampioenschap mee. Dat zijn uh, niet zo'n groot stadsveld, maar ja. Ze rijden hier en dan uh, rijden ze hier in dat uh, internationale veld zo rond de 13, 14, 15 plaatsen. De leiding in het Nederlands uh, kampioenschap tot nu toe is van uh, Tim van Gogh. Uh, met op het tweede plaats van uh, En als ik het niet, is het uh, derde Rona, nee, Tim van Gogh. Oké, okay, Willem dankjewel voor uh, dit uh, moment uh, We gaan uh, weer eens even een, een plaatje draaien Die bij mij een beetje uit het, uh, verleden, uit het grijze verleden hoort uh, En dan denk ik toch uh, dat dit uh, toch mm, Misschien ook uh, mensen die hier nog even boven hier in de studio uh, zitten mee te luisteren Dat dat ook nog wel uh, wat herinneringen oproept Piratenperiode, ja, antenne op het dak en dan maar draaien. Hier is Crystal. En after the dance is through. Een beetje nog voordat uh, ik uh, style de dingen deed met een piratenzender ergens op, uh, op het dak En niet alleen ik, maar ook uh, een collega hier uh, binnen ZFM uh, heeft dat uh, probleem ook wel eens uh, gehad En aan de uh, lijf vonden dat uh, ja, het zinnetje ook in beslag uh, genomen kon worden Dat heb ik dan weer gelukkig uh, niet meegemaakt Maar goed, het maakt niet uit uh, Simpliciers met Leonard Feelit in 1984 een, uh, ja, eigenlijk een regelrechte floor filler Tenminste, dat vind ik Zeker ook bekend uit het programma van de, de Ferry Maat Soul Show. Wat toen nog bij de Tros zat. En daarvoor hoorden we ook nog een, een oude van Crystal. en after the dance is through. Ik krijg het zo wat, uh, mijn mond niet uit, maar het uh, was uh, destijds ook een, uh, een aardige hit uh, bij uh, een aantal Amsterdamse radiopiraten, om het maar zo te zeggen. En over, ja, daarover gesproken, ik draaide hem gisteren in de uh, Muziekboulevard uh, een keertje. Ik vond het wel leuk uh, wat er toen uh, gezegd werd, uh, toen ik dat plaatje kocht, een 12 inch. Uh, het uh, is een dame die min of meer groot is uh, geworden door, uh, door Prince, door de toedoen van Prins. Uh, maakte onderdeel uit van een uh, damesgroepje, wat... ...toch al uh, ja, behoorlijk uh, voor die tijd uh, vooruitstrevend was. Want uh, er waren een aantal Puriteinse zielen die konden daar toch heel erg slecht uh, tegen. Uh, maar goed, ze besloot uiteindelijk het, uh, het solo-pad uh, te gaan uh, betreden. En uh, toen ik dit twaalf inchje kocht... ...dat was uh, in uh, de legendarische plaatszaak Atalos aan het eind van uh, de overtoom... Toen kwam ik binnen en uh, de, de eigenaar van de tent... Ilias Tsakomagidas. Ik vergeet het mijn leven niet meer dat die man uh, zo heet. Maar het was uh, een, uh, een Griek. En uh, ja, hij was uh, gewoon ook uh, slim. Hij wist uh, wel uh, wat, uh, wat een hit zou kunnen worden in uh, de discotheken. Toen zei hij... Nou, dit, dit kan ik me niet voorstellen. Maar dit zal zeker een hit worden. Al is het dan alleen maar vanwege haar uh, sproetje. Nou, nou, nou, nou. Is dat, het, uh, is dat het dan? Ja, nou, dat is het eigenlijk dan. Uh, ik heb het al van Vanity... Uh, want uh, daar uh, gaat het over, dat verhaal. Het nummer wat ze heeft uh, gemaakt in het uh, midden jaren 80 was Under the Influence. Wij uh, kunnen, hey, we kunnen dat misschien nog wel beter soms ook uh, dan die Amerika gekke amerikanen eerlijk gezegd. Uh, Twitched van Kees uh, Mayfield was dat. Daarvoor Vanity. Ja, ik moet toch ook, uh, ook uh, de, de andere kant uh, van mij uh, laten horen. Dat ik uh, toch ook onze eigen uh, Nederlandse singer-songwriters een, uh, een warm hart toedraag. Toe, toe, toe en dat is zeker met, uh, met deze geval. Een beetje een folk-zinger Kees Mayfield. Dus, uh, onlangs is hij ergens uh, een beetje... Boos weggelopen omdat er tijdens zijn concert in uh, Biddenzoet in Amsterdam uh, werd er doorheen gepraat. Ja en Giel Belen die uh, daar de, de avond aan elkaar uh, praten, die zei. Heb je nu je zin? Ja hij komt niet meer terug. Ja, ja dat krijg je. Uh, je hebt al, ik had dat afgelopen donderdag was dat toch ook wel een beetje het geval. Hinderlijk is dat. Uh, bij uh, pakkers Wilhelmina dat je dan op een gegeven moment daar start te luisteren. Uh, naar wat die, die mensen allemaal te vertellen hebben in hun songs. Want dat is heel belangrijk. En dat er dan een aantal mensen roer hing zitten te... Kakelen. Ja, goed. Um, we gaan zo dadelijk uh, weer eens even kijken op het uh, circuit. Want bij de Radicals, daar is het uh, nodig aan de gang. Ik denk ook voor de, de rijders die met z'n tweeën rijden dat daar. Uh, het stuurtje links en rechts al overgegeven is. Maar omdat het een lange afstandswedstrijd gunnen we Willem ook nog graag even wat rust. dat hij eventjes de boel uh, ja, op de rit uh, kan krijgen. En kan kijken wat er allemaal omheen uh, gebeurt. En misschien heeft hij tussendoor ook nog wat mensen gesproken. Je weet het maar nooit. Dus dat uh, is sowieso uh, straks... Het geval. Nu krijg ik uh, onlangs een uh, tip van, uh, van iemand. En die zei van. Oh, dit is wel heel erg uh, fantastisch. Hij heeft uh, ooit uh, nog deel uitgemaakt van een uh, ja een indie groep. Een, uh, een alternatief indie groepje. Uh, maar uh, hij is uh, bij de wereld eruit door geweest. En het is uh, ja van alles en uh, nog wat. En hij heeft alles, alles, alle soorten muziekstijlen in één nummer gestopt. En daar is hij naar mijn idee wel goed uh, in geslaagd. Uh, Colin Beuners. We kennen hem van The Kiteman uh, Die heeft uh, onder andere meegewerkt. En zeker bij dit nummer. Uh, want uh, ja, daar heeft, uh, daar heeft uh, Rutger Hoedemaker. Want dat is de man achter Bart Constant. Uh, die heeft dat uh, zo uh, weten te maken. Ja, dat het lijkt alsof je op zondagmorgen in een of andere suf uh, Brabants plaatsje binnenkomt ja een kroegje of uh, weet ik van wat uh, waar het biljart op tafel staat en het zaaltje daarnaast daar zit uh, de harmoniekapel een uh, beetje te, te oefenen uh, zeg maar uh, om een beetje in te komen voor de de ja voor de voor de eerstkomende Top toe om het maar zo te zeggen luister zelf maar maar het is wel heel bijzonder ik heb het over Bart Constant en het nummer dat heet Graffiti overschakelen naar het circuitpark Zandvoort maar het uh, lukt op dit moment uh, even niet om uh, verbinding te krijgen, dus dat uh, is heel jammer daardoor uh, zijn we even genoodzaakt om het uh, even op een andere manier uh, te doen ja, ik kan wel hier uh, gaan het beeldverslag maar dat vind ik uh, toch wel een beetje te goedkoop eerlijk gezegd doen we dus niet. Uh, even nog uh, dit, dit fijne nummer afkondigen. Het, uh, het is van de man uh, die heet uh, officieel Rutger Hoedemaker. Hij is uh, de man achter Bart uh, Constant. Hij heeft uh, ooit uh, nog eens ergens deel uitgemaakt uh, van een indie pop-beentje uit Nederland. Ik ben de naam daar even van, uh, van kwijt. Maar uh, er is hier een artiest en repertoire manager in de buurt. Die zei van uh, dit is toch wel eigenlijk de het album van 2012. Um, zover ga ik nog niet. Maar wat ik wel vind is dat de man zeker recht van spreken heeft. Het is, uh, ik heb het album uh, meerdere malen al afgeluisterd. En het is jammer dat het uh, uh, op dit moment alleen maar ergens nog in de marge zit. En het heeft een veel beter lot verdient, Maar dat komt ook omdat Rutger maker ergens in Berlijn zit. Nou, uh, ga ik nog gewoon even een, een nummer 10 draaien. eerlijk gezegd, uh, ook van een band uit de buurt. Uh, Chef Special. Ooit in 2009 hier bij CFM geweest. Uh, dit is nog van een eerste album wat ze hebben gemaakt. Hier is Air Playing sick of that same song all day long on the radio and I ain't saying yo, play no chef on the radio cause yo, I hope that's what y'all waiting on with the whole damn CD sailors gone we got labels waiting to rape us all ain't it so? It's the radios gotta save us all man, and I ain't gonna break your ball if you hit that goal with a fake ass song on the radio I just hate it all, don't take me high, don't take me low, don't make me feel like flying, no, it don't make me warm, it don't make me cold, don't bring me nothing first of all, shit just been not heard it all man Started on them DJs these days. Walking to the club with a briefcase full of cheap tastes. Thinking 80s hey, shit, give me a break. Full of teenagers, easy fakers. Those stuck up in the magazine pages. Those who don't know what they need saying. Let's go where the TV takes us. Among those, some show they got some flow. We got newcomers, long garners, John Doe's, coke heads with long toes. Pirates screaming, cats are stealing. I know how that may sound a scene, but I'll be the chef with my own ingredient. Seasick man, Don't eat it. On the radio, get a radio. Play me that same own On the radio, get a radio. Oh no, don't wake me no oh. On the radio, get a radio. Play me that same own On the radio, get a radio. What do they pay you for? Not much at play, no music. Try to change it. What your friends say, I do it. Can't blame ya So much at play, no music. Try to change it What your friends say I do it Air playing Who's in control when I'm doing it all Even better how it does What ruin it all What to do Shit Who to call Is it you Quick What's the clue at all Trying to get a little bit of information Turn it into a little bit of inspiration Shit I'm facing It's amazing I miss the days And I spend like crazy Oh the radio Yeah the radio Play me that same old shit On the radio Yeah the radio Play me that same old shit. Yo! Film Rocky 3 was dat En dat is ook het einde Van dit gedeelte van de Pinkster Races Straks gaan we nog Gewoon vrolijk verder met nog Meer over de Pinkster Races Van 2012 Het is Junkie XL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 Nou kan ik natuurlijk heel braaf uh, gaan uh, vertellen wat er allemaal uh, zit. Uh, maar uh, nou ja, dan moet ik een uh, pauzenummer op uh, gaan voeren. Daar ben ik uh, nou niet zo uh, erg uh, sterk in. Dus ga ik maar eens even kijken wat er, uh, wat er op dit moment uh, gebeurt. Uh, die Redical Race, die is waarschijnlijk nu uh, waarschijnlijk, uh, bijna afgelopen. We gaan straks uh, pauzeren op het uh, circuitpark Zandvoort. Uh, als ik zo uh, naar de beelden kijk, dan... Oh, die, die Redical Race is afgelopen. Uh, straks